Er zijn tussen de 20 en 30 brokstukken van bij elkaar zo'n 200 kilo in de oceaan gevallen. Op ruim 1000 kilometer van Chili. De ruimte zonder Fobos heeft meer dan 130 miljoen euro gekost. Tijdens de brand bij Geniepak heeft de communicatie met pers en publiek volledig gefaald. Schrijft de onderzoeksraad voor veiligheid in een conceptrapport over de brand van een jaar geleden. De gemeente Moerdijk en de twee veiligheidsregio's krijgen stevige kritiek. Doordat ze de informatie niet op elkaar afstemden, ontstond de indruk dat niemand het totale overzicht had. En dat er misschien wel informatie werd achtergehouden, zeggen de onderzoekers. Verder werkte de website crisis.nl en de publiekstelefoon niet. En werden meetgegevens van de brandweer niet vrijgegeven. Informatie die wel werd verstrekt was vaak tegenstrijdig, schrijft de onderzoeksraad. Die het rapport over een paar weken wil publiceren. Chemiepak wil een publicatieverbod. De rechter doet daarover woensdag uitspraak. In het gekapzeisde cruiseschip bij Italië... zijn vanmiddag de lichamen van twee oudere mannen gevonden. Ze lagen achterin het schip bij een verzamelpunt voor noodsituaties. Daarmee is het dodental van het ongeluk opgelopen tot vijf. De andere doden waren twee Fransen en een Peruaan. Die zijn waarschijnlijk verdronken toen ze vrijdagavond overboord sprongen... omdat het cruiseschip kapzeisde. Er worden nu nog vijftien mensen vermist. Het weer koelt stevig af. Vannacht gaat het in bijna het hele land licht vriezen. Morgen overdag zonnig bij maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO, NTR. Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, u luistert naar Labyrint, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Als het werkt, dan werkt het. En als u zich beter voelt, nou ja, dan is het goed. Dokters moeten vaker gebruik maken van het placebo-effect. De helzame werking van een medicijn zonder werking. En dat zegt onze gast van vanavond, Josine Bensing. Zij is gezondheidspsycholoog, zij is ook wetenschappelijk pionier. Een beetje een rebel zelfs. En we gaan het ook hebben over hoe je onderzoekt wat er nou beter kan... achter de gesloten deuren van de spreekkamer. Hartelijk welkom. Dank u wel. Hoe is het eigenlijk gelopen dat u zelf niet mensen beter bent gaan maken... maar dat u onderzoeker bent geworden? Dat is eigenlijk wel een mooi verhaal. Want aanvankelijk was dat inderdaad de bedoeling. Ik ben ooit psychologie gaan studeren omdat ik psychotherapeut wilde worden. En ik had ook mijn hele studieprogramma daarop ingericht. Ik was wel als onderzoeker, als student-assistent werkzaam... bij het meest harde deel van de psychologie. Maar mijn hele studieprogramma dat was gericht op de psychotherapie. Maar toen ging ik stage lopen in een psychiatrisch dagcentrum. En ik werd met de dag ongelukkiger omdat ik vond dat wat daar gebeurde... zo weinig bewijs aan de grondslag lag. Dat er zo, zoveel dingen gebeurden waarvan ik dacht van... ja waar is dat op gebaseerd, dat ik op een gegeven moment... een hele lange wandeling ben gaan maken met mijn begeleider... door de buitenwijken van Buitenveld. En op een gegeven moment zei hij tegen mij... Josien, jij bent helemaal geen psychotherapeut. Je bent een onderzoeker, je bent een wetenschapper. En dat voelde als een opluchting, als een bevrijding. En sindsdien heb ik altijd onderzoek gedaan... en ik ben nog steeds blij met die keuze. Dus de, de nieuwsgierigheid, dat is voor ja. elke onderzoeker de basis... maar toch ook wel een soort... ja bijna verontwaardiging over de, over de alledaagse praktijk van de gezondheidszorg? Nou, er is natuurlijk sindsdien wel heel erg veel gebeurd. Want ik spreek nu echt van heel veel jaren geleden. Maar ik ben wel iemand die nieuwsgierig is naar... Uh, is het nou wel zo en werkt het nou wel zo? En ik wil graag pro proberen te begrijpen... wat er gebeurt tussen een hulpverlener en een, en een patiënt. Wat maakt dat iemand zich beter voelt of niet? Bent u een revolutionair? Uh, jij gebruikt die woorden. Ik zou ze zelf niet voor mezelf gekozen hebben. Maar ik kies wel onderwerpen die niet uh, ieder onderzoeker zal kiezen. Maar pleit u voor een verandering? Heeft ja, u een absoluut, ideaal? Absoluut, absoluut. Uh, als je praat over het placebo-effect... dan is een van de meest belangrijke dingen waar ik voor pleit... is dat placebo-effect tot heel kort voor, voor geleden... nogal in het verdomhoekje zat. Het werd gezien als kwaksalverij, als oplichting, als, als mens voor de gek houden. En ik zeg, als je nou ziet dat er dat sebo-effecten aangetoond kunnen worden bij bijna alle behandelingen... bij bijna alle ziekten, dan moet je dat toch niet in het verdommelkje zetten. Dan moet je daar juist onderzoek naar gaan doen... om te proberen te begrijpen wat er aan de hand is. Want als je het begrijpt, dan kun je het ook in de kliniek toepassen. En als je het niet begrijpt en wegpoetst, ja, dan kun je er ook geen gebruik van maken. Placebo-effecten zijn alom tegenwoordig. Op weg hier naartoe kocht ik een flesje met uh, very boost for the energy. Uh, Veel lichtgevende kleuren en allemaal op basis van Ginkgo en, en nog wat van dat soort uh, kruiden. Dat is duidelijk een placebo, denk ik. Waarschijnlijk wel. En toen kwam ik hier binnen en toen kwam Gerrit Kalsbeek van instituut daar naar buiten gelopen. Die had allemaal nepdrugs genomen. Die dacht dat hij zo high was als wat. Ik keek naar die drugs en denk, man je hebt helemaal niks. <laughs> Ja, nee, placebo is overal, overal aanwezig. Uh, je moet ook niet alleen maar praten over placebo in relatie met geneesmiddelen. Want uh, van iedere medische behandeling gaat de placebo-effect uit. Het is zelfs zo dat als je een nep operatie doet... dat dan de placebo-effecten nog sterker zijn dan bij iets, iets lichters als een geneesmiddel. Dus naarmate het serieuzer eruit ziet en, en omvangrijker is... zijn de placebo-effecten groter. Gebeurt dat, nep-operaties? Ja, dat is ethisch natuurlijk niet meer verantwoord. Maar in het verleden is dat wel degelijk gebeurd. Er zijn prachtige voorbeelden van experimenten geweest... waarbij de ene helft van de patiënten een echte operatie kreeg... en de andere helft van de patiënten die maakte alleen maar open en, en vervolgens weer dicht. En toen bleek dat de tweede groep, de groep die de placebo-operatie gehad had... dat die sneller beter werd en meer, meer genas, minder symptomen overhield... dan de groep die de echte operatie gekregen had... Wat is dan precies de definitie van een placebo? De klassieke placebo-definitie is... een niet werkend medicijn dat toch een werking krijgt. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat is, dat is een, een, een benaming die het in de loop van de tijd gekregen heeft. Heel lang geleden is het begrip placebo... in de geneeskunde geïntroduceerd. Heel simpelweg als... het betekent letterlijk in het Latijn... ik zal behagen. En het werd vroeger door artsen toegepast... Uh, om een patiënt voor wie ze eigenlijk geen bekende medische behandeling hadden, toch iets te doen... om te laten zien dat ze zich om hem bekommerden. Dus ik zal behagen, ik doe iets, ik laat, ik laat aan je merken... dat ik me om je bekommer. Uh, het is in de 18e eeuw is het geïntroduceerd in de echte geneeskunde... als je doet een behandeling niet zozeer om een patiënt te genezen... maar om iets te doen en de patiënt niet in, in de kou te laten staan. En toen is al heel snel de relatie gelegd met nepmedicijnen... Uh, maar eigenlijk is, uh, als je goed kijkt nu op dit moment naar het placebo-effect... Dan, dan moet je zeggen dat iedere medische behandeling die heeft effect... of althans de bewezen behandelingen hebben een effect. Maar los van die behandeling op zich en het effect daarvan... heeft iedere behandeling ook een extra effect... Uh, die voortkomt uit de wijze waarop de behandeling wordt toegediend. Dus het feit dat er een medische behandeling wordt toegediend... maakt dat mensen dat gaan verwachten en zich op basis van die verwachting... Er, ontstaan er al allerlei dingen in de hersenen. Signalen worden aan de hersenen doorgegeven. Dat er een verlichting van de klachten op komst is. En dat is eigenlijk de, het placebo effect. Want normaal heb je in wetenschappelijk onderzoek... een strikt onderscheid tussen een werkzaam medicijn en een placebo. Als je wil onderzoeken of een pilletje werkt... dan geef je de ene groep het pilletje... en de andere groep geef je een neppil... en dan kijk je of er verschil in zit. Ja. Maar u zegt, ja, maar in, in de, de werkzame... Stoffen en in de werkzame behandeling zit ook een deel placebo-effect. De behandeling op zich heeft een effect, althans als die ooit eh, wetenschappelijk is vastgesteld. Maar de, wijze, de, de menselijke factor, de wijze waarop de behandeling wordt toegediend, is een extra effect. En dat kan positief zijn, het kan ook negatief zijn. Ik kan het heel mooi uitleggen aan de hand van een, van een serie experimenten die in Italië gedaan zijn, door Fabrizio Benedetti. Uh, die verdeelde mensen die een operatie gekregen hadden in twee groepen. Op toevals toevalsbasis. De ene groep patiënten. die kreeg een pijnstiller na de operatie. Uh, die toegediend werd door een verpleegkundige. die bij het bed kwam staan. en zei van. meneer, u heeft pijn. maar u krijgt nou een hele goede pijnstiller. en u zult merken dat de pijn heel snel overgaat. De andere groep patiënten. die kreeg dezelfde pijnstiller. in dezelfde dosering. maar die werd op afstand toegediend. via een computergestuurd uh, regulatiesysteem. door een verpleegkundige. die in de verte achter een balie zat. Wat bleek nou? Dat in de, in, bij die patiënten, waarbij de verpleegkundige had verteld dat er een werkzaam pijnschilder kwam, eh, trad de pijnvermindering zowel sneller op als wel intensiever. Dus die mensen hadden minder pijn en sneller minder pijn dan in de groep. Van de mensen die niet wisten op welk moment precies de pijnstilling gegeven werd. En wat interessant is, dat het ook aan het einde van de behandeling plaatsvond. Zoals dus als er een verpleegkundige kwam zeggen, uh, we, kunnen, we moeten af en toe de, de pijnstilling even stoppen, want anders raakt u er te veel aan gewend. Dus ik ga hem nu uitzetten. dan uh, kregen die patiënten sneller meer pijn en meer pijn dan de groep, waarbij op afstand de pijnmedicatie werd uitgedraaid via de computer. Dit is volgens mij de kern van uw betoog. Uh, het gaat niet alleen om wat voor pil je in de patiënt stopt... maar ook hoe je hoe hem is. erin stopt Klopt. en wat je daarbij zegt. De, de menselijke kant van de zorg. Ja. Zijn we die aan, uit het oog verloren? Die zijn we absoluut uit het oog verloren. Er is in de gezondheidszorg een enorme neiging tot technologisering. Men vertrouwt meer op, op computers, op, op technologie... dan op de menselijke factor... En alles moet evidence-based zijn. En dat betekent dat men steeds meer ging kijken naar de feitelijke werk, werkzaamheid van, van geneesmiddelen... en niet meer op de hele context, de manier waarop die werd toegepast. En dat, heeft er, dat is heel ironisch, maar dat heeft er in de farmaceutische industrie toegeleid... dat uh, men zich zorgen begint te maken omdat de placebo-effecten soms groter zijn dan de uh, feitelijke effecten van de, de geneesmiddelen. En als men bijvoorbeeld investeert in nieuwe geneesmiddelen... dan wordt het steeds moeilijker om dat extra effect aan te tonen... omdat die placebo-effecten zo enorm groot zijn. En waarom zijn die zo groot? omdat mensen steeds meer vertrouwen zijn gaan krijgen... in dat als ze een pil krijgen, dat dat wel, wel zal werken. De, de werkzaamheid van geneesmiddelen in de algemeenheid... die heeft veel meer vertrouwen op dit moment dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden... toen heel veel mensen veel sceptischer waren. Zou u er dan ook voor zijn dat de dokter af en toe een nep-pil toedient? Nee, dat hoeft helemaal niet. M mijn stelling is, geneeskunde moet vooral zijn gang gaan... met alle medische behandelingen die op basis van de medische kennis verstandig lijken. Dat moet vooral doorgaan. Ik ben absoluut niet voor, voor nep of voor bedrog of zo. Maar achter zouden ze weten wel veel meer bewust moeten zijn dat de wijze waarop ze de behandeling toepassen... dat dat een extra positief, maar ook een negatief effect kan geven. Als je een gehaaste arts hebt die zonder uh, enige uh, uh, empathie... en zonder te laten merken dat, dat hij meeleeft met de patiënt... en dat hij iets doet waarvan hij zelf denkt dat de patiënt beter wordt... snel maar iets voorschrijft, dan is de kans heel groot... dat, dat de voorgeschreven geneesmiddel helemaal niet het effect heeft... wat je eigenlijk ervan op basis van de therapeutische werking zou kunnen verwachten. Het klinkt heel soft... Wees uh, aardig voor de patiënt. Geef de patiënt aandacht. Uh, spreek bemoedigende woorden. Een van de grappige dingen is dat uit onderzoek ook blijkt dat er daadwerkelijk iets in de hersenen ja. verandert. wanneer je mensen een placebo of wat extra ja. aandacht. Ja. dat is ook een soort placebo geeft. Ja, nee, dat is het interessante van het huidige placebo-onderzoek. Er zijn onderzoekslijnen bij elkaar gekomen. die vroeger heel ver van elkaar wegstonden. Aan de ene kant zie je de neurobiologie. en aan de andere kant zie je de psychologie. en die hebben elkaar weten te vinden. De neurobiologie laat zien dat op het moment dat je. en dan kun je met neuroimaging-technieken, met PET-scans kun je dat aantonen. dat op het moment dat je tegen iemand zegt dat hij een pijnstiller zal krijgen die heel sterk is... waar hij snel baat bij zal hebben... zie je op de PET-scan op exact dezelfde plaats in de hersenen... exact dezelfde uh, hersenactiviteit ontstaan... als wanneer iemand een echte pijnstiller krijgt. Dus woorden kunnen precies hetzelfde effect hebben... als farmaceutische uh, ingrediënten. En ook zichtbaar in de scanner in ja, de hersenen. Ja, dan worden er in het ene geval opioïden uh, aangemaakt... in het andere geval lichaamseigen opioïden aangemaakt... op precies dezelfde plek. En dan dat maakt, en dat is ook mijn, mijn missie, denk ik... dan wordt het zachte in de geneeskunde ook echt hard gemaakt. En moet zou je dat ook hebben. zelf kunnen doen? Zou je je eigen placebo dan kunnen toedienen? Uh, Want je weet natuurlijk zelf wat je in je mond stopt... maar ja, als je iets in je hersenen kan veranderen met alleen maar een gedachte... dan zou je dat in principe ook zelf moeten kunnen. Of, of lukt dat dan niet? Uh, uh, als je kijkt naar de, de mechanismen die op dit moment zijn aangetoond... die placebo-effecten bewerkstelligen... dan is een of andere de verwachting die je hebt... Uh, en dat betekent dat als je zelf verwacht dat iets een bepaalde uitwerking zal hebben... dan is de kans groter dat dat ook inderdaad gebeurt. Dus wat dat betreft kun je inderdaad jezelf sturen. Overigens is ook aangetoond dat placebo-effecten het sterkst zijn... als zowel de arts als de patiënt allebei verwachten... dat wat er gaat gebeuren echt een werking zal hebben. Dat is heel, heel grappig achteraf vast te stellen bij, bij, bij uh, medische behandelingen... waarvan men al lang weet dat het niet werkt... Die al tien jaar geleden als, als uh, niet werkzaam werden afgedaan. Als je, als je, in de tijd dat ze wel werkten, geloofden ze wel de arts als een patiënt erin. En dat had fantastische effecten. Als dus een... als jij gelooft in, in je herstel, dan zul je ook herstellen. Dan gaan er lichaams-eigen opioïden uh, aangemaakt worden. Die maken dat je je prettiger voelt, dat je minder pijn hebt. Ja. U komt wel hiermee een beetje in de hoek van, van Lance Armstrong. Of, of nog veel erger, misschien in van allerlei <laughs> empowerment-goeroes uit Californië met vleurige hemden die zeggen... als je er maar in gelooft, kan alles gebeuren. Liever niet, want dat is absoluut niet het geval. Wat ik ook heel nadrukkelijk uit de wereld wil helpen is van... Uh, de onderliggende ziekte is een onderliggende ziekte. En ik geloof niet dat placebo-effecten... een onderliggende ziekte kunnen genezen. Wat ze wel kunnen doen, is de symptomen... de klachten die mensen ervaren van hun ziekte... die te verminderen. Maar dat is niet onbelangrijk, want patiënten hebben juist last van die klachten. Van de moeheid, van de pijn, van de jeuk. Dat zijn de dingen waar mensen last van hebben. En als je dat met placebo-effecten bewust gestuurd kunt verminderen... dan hebben patiënten daar enorm veel baat bij. Maar ik zal, ik ben, ik zal nooit, want dan kom je in de buurt van de kwaksal vrij terecht... ik zal nooit willen beweren dat je een ziekte op die manier... Uh, kunt sturen. Dat je, als je maar goed genoeg je best doet, dat je dan niet ziek wordt of zo. Dat is iets wat ik absoluut ver van me wil houden. Maar de grens tussen kwakzalverij en harde wetenschappelijke behandelingen... is toch wat vager dan we denken, misschien. Dat weet ik niet. Uh, je zou ook kunnen stellen dat mensen blijkbaar voor hun eigen welbevinden... voor hun eigen welzijn behoefte hebben aan bijvoorbeeld geloof... in dat ze uh, de ziekte die ze hebben en de symptomen die ze daarvan ondervinden... dat ze onder controle kunnen houden. En waarom is dat soft? soft? Waarom, is dat, waarom zou je dat soft noemen? Op het moment dat je kunt aantonen dat er dan in de hersenen ook echt iets gebeurt... wat een verklaring is voor het feit dat men zich inderdaad het idee heeft... dat men de controle over de eigen symptomen heeft... dan denk ik dat dat gewoon ook hard te noemen is. Placebo's werken niet alleen bij mensen, ze werken ook bij uh, vissen. Het is allemaal gevolg van een chemisch proces in de hersenen... dat op gang wordt gebracht bij ongemak, stress en het hebben van verwachtingen. Hoogleraar dierfysiologie Gert Flik die onderzoekt in het Vissenlab... hoe vissen reageren op pijn- en stressprikkels. Verslaggever Gerda Bosman ging eens op bezoek. Ik vind het oh, erg om een aantal te gaan pakten. Kom Nog verder hoor. Ter helemaal naar beneden. Oké. Okay. Echte kelder. Echte kelder. Ja, daar kwam erin. Oké. Voor een kelder is het hier wel heel hol. Ja, dat is uh, bewust gedaan om, uh, om hier extra ruimte te scheppen. Maar het heeft ook mee te maken dat we hoge stellingen hebben met, uh, met vissen, aqua met aquaria. Ja. Uh, bak, dit zijn uh, 200 liter bakken geloof ik. Ja, 200 liter bakken. Uh, hangt vanaf wat voor soort vissen we hebben. We hebben oh, ja. Werk je een anderhalve liter of twee liter. Ja, dat ziet er uh, heel schattig uit. Een ja, soort twee lippen, uh, ja, ja. blauwe kast met een uh, soort, soort flat. Ja, ja. Dit zijn tilapia's die we hier zien. Eén dus nest tilapia is dat. Oh, dat, zijn, dat zijn nog jonkies? Dat zijn jonge visjes, ja. Hier zitten de ouders. Oh, die zijn echt aanzienlijk veel ja. groter. ja. En uh, wat zijn nou de vissen die uh, jullie pijn en stress test omgaan? Nou, dat hebben we met deze vis gedaan, met deze tilapia hebben we dat gedaan. Ook met karpers hiernaast. We komen nu in een kleiner hokje. Ja, dat is een klimaatkamer. Hier zien we zevenle visjes staan. Dit zijn die visjes... Zebravisjes waar we dus een stukje van de vin afknippen, ja. of de controlehandeling doen. Ja. En dan hebben we hier opstellingen met, je ziet wel dat de bakken zwart en wit zijn. Er zitten camera's op en dan kunnen de visjes gewoon zien zwemmen of ze in het licht of in het donker oh, zitten. Ja, ja, het is echt heel erg heel simpel. met veel gaffer en karton. Ja, dat maken we allemaal zelf. Uh, heel simpel. Je hoeft eigenlijk alleen maar die vis even te knippen. En dan hier een half uurtje te volgen en dan weet je of dat effect heeft. Dus het is heel makkelijk, heel simpel te doen. Mensen lijken op vissen. Tenminste in sommige opzichten. Sommige onderdelen van het functioneren van sommige systemen in de mens is niet wezenlijk anders dan in vissen. En dat komt omdat die systemen ontwikkeld zijn in vissen. En die waren er het eerst. Die waren veel eerder dan de mens. Nou, en als we dan over pijnwaarneming hebben, bijvoorbeeld... dan kun je zien dat alle componenten die in de mens zitten... voor het waarnemen van pijn, dat die ook in vissen zitten. Dan blijkt dat de vissen waarbij je dus die vin afknipt... een durend veranderd gedrag laten zien. Die zijn, gaan bijvoorbeeld liever in het donker zitten dan in het licht. Of ze vermijden uh, het, het, het centrum van de vissenbak, gaan meer aan de rand zitten. Dat soort gedrag... Uh, dat worden specifiek door pijnprikkels die je geeft, wordt dat beïnvloed. En de grap is dat dat, dat soort testjes, dat worden ook met muis en ratten gedaan. En daar wijkt die vis dus ook absoluut niet af in zijn respons op pijnprikkels van een muis of ratten. Dat gaat echt over gedrag ja. en hoe reageert een vis op pijnprikkels. Maar er gebeurt ook iets in, dat, in de chemie, in dat ja, hoofd, ja. in die hersenen. Ja, dat is ook een van de dingen waar we heel veel naar gekeken hebben. En vissen maken uh, net zoveel endorfines als de mensen. Een hele, hele trits van dat soort moleculen wordt gemaakt... die bepaalde receptoren kunnen sturen. Afhankelijk van waar die receptoren zitten en wat voor receptoren dat zijn... kun je dus specifieke onderdrukkende effecten van endorfines krijgen op pijnprikkels. Maar ons eigen lichaam maakt dus uh, eiwitten die morfineachtige eigenschappen hebben. Die endorfines die je zelf in je eigen lichaam aanmaakt... die zijn dus ook echt zo sterk als ja. morfine. Ja, hebben ja. dezelfde potentie. Omdat er 35.000 soorten vissen zijn... is het wel belangrijk om dat bij meer dan één soort te laten zien... Natuurlijk, waar je mee bezig bent. Om de algemene geldigheid wat sterker te maken... Dus wij kijken naar verschillende soorten vissen. Want we weten ook dat als je naar de forel kijkt bijvoorbeeld, die heeft pijnreceptoren in zijn kopgebied, in zijn mondgebied. Dus die, die verhalen van dat forel aan een haak, dat hij dat niet voelt, dat is denk ik onzin, want daar zitten nou net de hoogste dichtheden aan pijnreceptoren bij een forel. Nou ja, dat, en dat is een forel, dat is een van de 35.000 soorten. Dat wil niet zeggen dat dat dan geldt voor alle andere vissen. Ik kan me voorstellen dat de sprong van een... Uh... Van een vis naar een vis nog altijd minder groot is dan een vis naar een mens. Ja, dat, dat is een hele interessante opmerking die je maakt. Maar daar heb je mis. Oh. Want uh, de sprong van de ene vis naar de andere ja? kan wel eens veel groter zijn dan van de vis naar de mens. Want het kan... De evolutie van de vis is dus al heel lang gaande 450 ja? miljoen jaar. En er zijn dus vissen die later in de evolutie zijn ontstaan, die dichter bij de mens zitten mm. dan heel oorspronkelijke vissen. Dus je moet daar heel erg mee oppassen als je dat zegt. Uh, een vis uh, gaat niet naar de dokter uh, om uit te leggen uh, uh, wat hij voelt. Nee, niet de uh, eigen beweging, maar je weet wel dat de de mensen die kooikarpers houden... Die, er is echt zoiets als een karper dokter in Nederland hoor, maak je geen zorgen. Oké, okay, nou misschien is daar eens een uh, goede proefopstelling te maken voor dat uh, placebo effect. Ja, wie weet. De, de verwachting die een karper krijgt als hij weer naar de dokter mag. Ja, wie weet. Ik denk dat je, je zou een, een dergelijk soort experimenten... en dat, dat soort experimenten doen wij ook wel. Dat noem je conditioneren. Hè? Dus wij, wij trainen vissen. En we kijken in hoeverre uh, training van de vis... Uh, invloed heeft op de stressresponsen van het dier. Een van de dingen die je je voor kunt stellen... de stressregulatie en de pijnregulatiemechanisme. Heel bazaal, heel belangrijk. En er is één systeem wat daar nog boven, hiërarchisch boven staat... Dat is het beloningssysteem. Als je aangename uh, beloningen geeft, dat is in de hersenen en in het gedrag, et cetera, uh, staat nog een stapje hoger. En je kunt je voorstellen, als je een vis conditioneert, dus leert om bijvoorbeeld op een lichtflits te reageren, omdat die lichtflits gelijk wordt aangeboden met lekker eten, dus dan beloon je de vis... Dat als je daarna alleen die lichtflits geeft, dan activeer je die beloningssystemen weer. Die staan boven de stress- en de pijnsystemen. En daarmee zou je dus, dat is onze veronderstelling, daar zijn we mee bezig om dat uit te zoeken. Daarmee zou je dus de stressrespons en mogelijk ook de respons op pijn kunnen onderdrukken. Omdat die vis denkt, nou, er komt zoiets lekkers. En dat hele systeem in de hersenen draait dan. En onderdrukt dan de stresscircuits. Uh, dat is mooi, dat is een soort placebo-effect voor vissen. Ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, daar begon het toch allemaal om. Het ja, mooi. Ik, uh... Zullen we uit dit hele warme hok gaan? Krijg Het is hier. inderdaad. Uh... Een reportage uit het Vissenlab. U hoorde hoogleraar dierfysiologie Gert Flik in gesprek met Gerda Bosman. Josien Bensing, zou het bij mensen hetzelfde kunnen werken? Zou je mensen gewoon kunnen conditioneren eigenlijk? Herinneringen ja. aanleren? Ja, bij mensen werkt het inderdaad precies hetzelfde. Er zijn drie mechanismen bekend die invloed hebben op placebo-responsen. De eerste is conditionering, wat net ook verteld werd. De tweede is het wekken van verwachtingen. En de derde is het wegnemen van stress. En alle drie die thema's werden net bij de vissen behandeld. En dat zien we bij mensen ook. En anekdotisch kennen we dat allemaal. Uh, denk maar terug aan je hele prille jeugd. Als je als, als kleinkind koortsdromen hebt. Als kleinkind kun je hele hoge koortsdromen hebben. En dan komt een aardige dokter uh, thuis die zijn koele hand op je warme hoofd legt. En vrij snel daarna word je beter. Dan zul je altijd uh, die positieve herinnering van die koele hand op je warme, uh, warme hoofd meenemen in je contacten met de gezondheidszorg. Helaas heb ik die herinnering niet. Ik heb, ik heb wel de herinnering dat, dat als ik, als ik was gevallen of, of iets anders stoms had gedaan... dat dan mijn moeder zei, kus je erop en doet geen pijn meer. Het werkt hetzelfde. Werk op het moment dat er iets aardigs, is, prettigs is... iets, iets vriendelijks gebeurt op het moment dat je pijn hebt... Dan, en de pijn gaat daarna snel weg... dan zul je altijd uh, die, dat aardige, dat vriendelijke... Blij, blijven associëren met die pijnervaring en dat helpt. Dus we moeten toen naar Feelgood-ziekenhuizen... Ja, er zijn natuurlijk ook veel ziekenhuizen op dit moment die daarmee bezig zijn. Aan de ene kant zie je dat uh, met het scheppen van uh, van groene omgevingen dat ziekenhuizen proberen om ook een rustige, groene uitstraling aan een ziekenhuis te geven. Maar aan de andere kant zie je ook dat er een aantal ziekenhuizen zijn... die zich door echt bewust patiëntgericht te gedragen proberen om die placebo-effecten te versterken. Helaas zijn er ook wat ontwikkelingen precies de andere kant op. Dus we moeten wel kijken welke van die twee krachten straks het uiteindelijk het sterkste blijkt te zijn. Ja, want het is allemaal ook steeds meer gericht op efficiëntie eigenlijk. Klopt, ja. Uh, efficiency drift in de, in de gezondheidszorg is, is hoog. En in die efficiency drift past uh, dit denken helemaal niet. Verhalen die ik vaak van patiënten hoor... is dat op het moment dat ze in een ziekenhuis komen... ze onmiddellijk het gevoel hebben dat ze uiteengerafeld worden... in een verzameling van zieke lichaamsdelen. En niet meer als een, gezien worden als een mens die pijn heeft... die leidt, die bang is en die angst heeft... En dat ook de, de arbeidsdeling tussen, tussen artsen en verpleegkundigen... waarbij je iedere tien minuten iemand anders ziet... en zelfs niet eens meer het idee heeft van wie is nou mijn dokter... wie is nou degene die zich om mij bekommert. dat is iets wat juist tegen het placebo-effect inwerkt. Dus uh, ziekenhuizen mogen wel wat vrolijker, wat optimistischer... de artsen wat persoonlijker. Ja. En heel belangrijk, lichaam en geest zijn niet gescheiden. Absoluut. We gaan zo meteen praten over hoe je eigenlijk onderzoek doet in de spreekkamer. Maar eerst een toepasselijk plaatje. Mac, Tell Me Lies. U luistert naar Labyrinth Radio in gesprek met gezondheidspsycholoog Josien Bensing... over het placebo-effect en over de manier waarop een ziekenhuis... iemand ook op andere manieren dan medicijnen alleen beter zou kunnen maken. De verwachting, dat is eigenlijk al uh, de eerste voorspeller van het herstel, zou je kunnen zeggen. Dat moet je als dokter doen. Iemand heeft slechte kansen. Iemand staat er slecht voor. Iemand is gewoon heel serieus ziek. Maar ja, als je al met zo'n sombere boodschap komt dan maak je iemand somber en dan maak je dus de kans op herstel daarmee kleiner. Ja, maar hoop heeft veel gezichten. Uh, een van mijn uh, promovendi die doet een onderzoek naar placebo-effecten... Uh, in geval van kanker en zelfs van kanker die niet meer geneesbaar is. We zijn dat onderzoek begonnen uh, met focusgroepen met ex-borstkankerpatiënten... om heel goed met hun door te praten van wat voor soort ervaringen ze op dat soort momenten hebben. En op basis daarvan hebben wij een experiment geconstrueerd uh, waarbij niet valse verwachtingen gewekt worden, want ik ben absoluut tegen uh, bedrog of tegen... tegen dat... Kleine leugentjes mogen absoluut niet. Nee, vind ik niet. Je moet, nee, vind ik niet. Je moet als arts tegenblijven, tegen blijven, je moet jezelf in de, in de spiegel kunnen kijken, maar hoop heeft heel veel gezichten. In, in dat onderzoek onder, onder die ex bleek bijvoorbeeld dat op een gegeven moment mensen heel goed weten dat er heel weinig kans meer is dat ze beter zijn worden, maar dan gaan ze hun hoop ergens anders opvestigen. Een hoop op een mooi levenseinde, om het mooi hun leven mooi te kunnen afhechten. Maar ook hoop dat ze niet in de steek gelaten worden. Dat er altijd iemand is die voor hun zal blijven zorgen. Hoop dat um, um, ze, ze een menswaardig einde zullen hebben... ...en dat ze niet zullen aftakelen en, en uh, op een vreselijke manier dood zullen gaan. Hoop dat um, de partner bij ze zal blijven en zal blijven steunen. En door als arts goed door te praten met patiënten... wat in zo'n fase van het leven belangrijk is... kun je dat soort uh, gevoelens kun je heel goed versterken. En dat helpt patiënten om ook in die moeilijke fase van het leven... op een goede manier erdoor te komen. Het moeilijke lijkt mij met dit soort dingen. Uh, een arts moet de mens centraal stellen. Een arts moet goed communiceren. Een arts moet hoop geven. Hoe je dit hard onderzoekt. Ja. Hoe je ooit onderzoekt dat de, de onaardige arts minder goede resultaten ja. heeft dan de aardige arts. Ja. Ik moet er ook nadrukkelijk bij vertellen... dat we pas aan het begin staan van dat soort onderzoek. Uh, we worden daarbij geholpen... weer door uh, de neurocognitiewetenschappen. Uh, we hebben namelijk uh, ontdekt... in de neurocognitiewetenschappen... Uh, dat er iets bestaat als het zogeheten... spiegelneuronensysteem. Wat maakt dat... Patiënten, als ze zich heel goed kunnen verplaatsen in iemand die ze zien lijden. en dat ze dan dezelfde fysiologische verschijnselen gaan vertonen. als degene die ze zien lijden. En dat maakt het mogelijk om experimenten te doen. Uh, met medische consulten, waarbij patiënten niet alleen zelf in dat consult zitten, maar ook naar consulten kunnen kijken. Dus we hebben een veel grotere groep mensen die dezelfde onderzoeksprikkel krijgt, namelijk gemanipuleerde consulten. En dat maakt het mogelijk om veel harder onderzoek te doen dan vroeger in de klinische situatie mogelijk was. Want die spiegelneuronen, dat is een deel van de hersenen, of dat, dat zit in ons brein, en dat zorgt ervoor dat wij empathisch zijn. Want Precies. ik iemand ja. zie die heel hard zijn teen heeft gestoten, ja. dan zal ik ook ja. een soort pijn ja. in mijn. En dan, dan krijg je op dezelfde plek krijgen. in je hersenen activiteit als degene die pijn, die pijn voelt. En dat maakt het mogelijk om ook mensen naar video's te laten kijken en dan toch de effecten te meten die dat consult op die mensen heeft. Wat we vervolgens doen is dat we consulten maken die exact dezelfde medische inhoud hebben, exact dezelfde, maar waarbij we de manier waarop de communicatie plaatsvindt systematisch variëren. Dus u gebruikt niet uh, de echte patiënt die door de dokter wordt toegesproken, maar iemand kijkt naar een consult van een ander. Precies. En we vragen vervolgens, hoe ervaart u dit? Ja, precies. We doen het eigenlijk allebei. We nemen wel e echte patiënten, maar we nemen ook... De, diezelfde video's laten we ook zien aan veel grotere groepen patiënten... om daarmee hardere resultaten te kunnen vaststellen. En zijn die video's echt, of, of is dat uh, een acteur... We doen het allebei. In het geval van die kankerpatiënten zijn het acteurs. In het geval van huisartsconsult is het een echte huisarts... die praat met vrouwen die ook echt aan die klacht lijden... maar waarvan deze arts niet echt arts is. Dus dan zijn het semi-echte consulten. U heeft ook onderzoek gedaan in de spreekkamer. U heeft Klopt. ook gefilmd in de spreekkamer. Is dat makkelijk om daar binnen te komen met een camera? Want ik, het is zo'n intieme omgeving... waar mensen met hun klachten, met hun, met hun angsten, met hun pijn binnenkomen. En de dokter die, ja, die heeft ook zijn uh, geheimhoudingsplicht. Ja, het uh, moet, moet helder zijn dat we die video's echt met alle privacy waarborgen omgeven. Ze worden ook alleen uitsluitend gebruikt voor video... en niet voor openbare vertoning. Dus wij laten altijd alleen maar filmpjes zien die gespeeld zijn... en nooit, nooit echte, echte medische consulten. En dan valt het erg mee. Je merkt dat patiënten bijvoorbeeld er helemaal geen moeite mee. We hebben een heel klein percentage patiënten... wat uh, zegt om moeite mee te hebben. En dan nemen we uiteraard film ook niet op. En patiënten tekenen ook altijd voor manier... dat ze akkoord gaan met de videoopname. En bij artsen zie je ook iets interessants... Uh, die hebben er vaak in het begin iets meer moeite mee dan de patiënten. Maar ze wennen er heel erg snel aan. En wij praten na afloop van zo'n dag opname. praten we ook altijd met de arts over hoe het gegaan is. En dan krijg je meestal het verhaal te horen. dat als een co-assistent in de spreekkamer zit. dat dat meer invloed heeft op hun handelen. Mensen dan... vergeten die camera. Ja, ze weten om... van tevoren: er is een camera. Ik, ik word gefilmd. Ja. Maar ze gaan toch gewoon... Een onbemande uh, camera die, die verdwijnt uit de actieve waarneming... op het moment dat er iemand twee minuten aan het praten is. Maar soms moet je ook uitkleden bij de dokter. Dat gebeurt bijna altijd in een aparte ruimte. En als dat niet in een aparte ruimte gebeurt, dan gaat de camera uit. Oké. Okay. Dus dan hebben we alleen de microfoon aanstaan. Hoe is het voor u als onderzoeker? Want u heeft uh, meters opnames uit spreekkamers. 16.000, 16 ja. 16.000 opnames ja. zijn dat. Heeft u die ook allemaal bekeken? Nou, Ik heb ze niet alle 16.000 zelf gezien. Ze zijn wel alle 16.000 geanalyseerd. Maar we, we werken natuurlijk met een groot team. Met allerlei mensen die dat doen. Maar ik denk dat ik er zo de helft wel zelf gezien heb. Ja. Dat, ik, dat is, me... ik blijf het iets fascinerends vinden. Maar, maar voelt u zich dan ook, ook een soort... Ja. Vailleur? Ja, ja. Ik denk dat als je niet echt diep geïnteresseerd bent in de interactie tussen mensen... dat je dit niet als onderzoeksmethode moet kiezen. Ik vind het echt fascinerend wat er gebeurt. Overigens met heel veel respect voor zowel de arts als de patiënten die dat doen. Maar dan heeft u zo'n hele uh, rij met, met opnames van allerlei consulten. Hoe zet je dat vervolgens om in wetenschappelijke data? Hoe, hoe gaat u dan te werk? Ja, dat doe je met allerlei codeersystemen die voor een deel computergestuurd zijn en voor een deel uh, mensenwerk. Zo meten we bijvoorbeeld uh, oogcontact. Oogcontact is een enorm belangrijke variabele in menselijke interactie. Dus u durft als het ware hoe vaak kijkt deze dat, arts de patiënt dat aan? Dat gebeurt automatisch, ja. En hoe vaak uh, uh, noemt hij zijn naam? Dat soort dingen. Uh, ja, en er zijn codeersystemen waarin de, de alles wat er gezegd kan worden in een consult... verdeeld in een groot aantal categorieën, die dan uh, worden wordt opgeslagen. En als je dan hele grote bestanden hebt, dan kun je daarmee gaan rekenen. Dus bijvoorbeeld alle keren dat er een vraag naar, naar een bezorgdheid of naar een zorg gesteld wordt... dat tel je dan. Of uh, alle keren dat een arts gerust stelt, of alle keren dat er een medische vraag gesteld wordt. Empathie is dus het, uh, empathie, het kernwoord? Empathie is een kernwoord, ja. Vervolgens uh, kun je dan empathie coderen in individuele handelingen. En gaat u dan ook nog de ziektegeschiedenis van die patiënten volgen... om te zien hoe het geholpen heeft? Dat hebben wij nog niet gedaan. Dat is nog wel een van de plannen. Maar wat we wel doen is, um, en dat, dat is een heel technisch proces... dat we als we heel veel consulten op een rijtje hebben... we hebben die allemaal gecodeerd... dan gaan we vervolgens kijken met sequentiële analyses... Wanneer een, een, een, patiënt bijvoorbeeld iets vertelt wat hem dwars zit. Wat er aan artsengedrag aan vooraf gaat. En wat er aan artsengedrag op volgt. En op die manier kun je reconstrueren. In, in wat voor interactiepatronen. Uh, dingen aan de orde komen. Of juist niet aan de orde komen. En zo hebben we kunnen vaststellen bijvoorbeeld. Dat empathie. Datzelfde begrip empathie weer. Dat dat de allerbelangrijkste samen met oogcontact. Gewoon iemand aankijken. De allerbelangrijkste voorspellers zijn. Of een patiënt doorpraat over iets wat hem dwars zit. Maar als het daadwerkelijk gaat over beter worden... ja, je wordt een deel beter door uh, het medicijn... een deel door de placebo en dus ook de zorg van de arts... en een deel gewoon, uh, nou ja, laten we het noemen, geluk. Natuur, natuurlijk beloop ook, okay. hè? Ja, Gelukkig. Allah, ja. hoe je het ook noemt. Ja. Ja. Maar hoe kun je dan precies meten welk deel groter was bij welke patiënt. Hoe kun je dat dan precies ja, wat, uit elkaar wat, halen? Wat wij, wat wij, wij weten uit, uit die grote hoeveelheid data... Weten hoe dat uh, correlationeel gebeurt. Dus wat voor relaties er tussen verschillende gebeurtenissen... gelegd kan worden. Maar daarmee weet je nog geen oorzaak. Daarmee weet je nog niet of er ook een oorzakelijke relatie is... van het verband wat je vindt. Dus daarom doen wij nu die experimenten... waarin we systematisch communicatie variëren. Dus bijvoorbeeld, uh, we hebben een consult over uh, menstruatiepijn... En in het ene geval zegt de arts... Uh, ik heb een, uh, een, een heel goed uh, probaatmiddel tegen menstruatiepijn. En in uw geval denk ik dat u daar ook erg verbaat bij zult hebben. Probeert u het eens, komt u over twee weken terug... om te zien of het helpt of niet. In de andere conditie... Exact hetzelfde medische probleem, dezelfde oplossing, dezelfde medicijn. Zegt maar hij het, het helpt geen het helpt donder, maar ik geef het je toch maar lekker. We weten het niet zeker, okay, maar probeert ja. het maar. Baat het niet, dan dus schaadt u het niet. En komt u over twee weken vertellen hoe het, hoe het verder gaat. We hebben er een fragment van. De ene is dus uh, neutraal, niet ja. negatief, maar een neutrale neutraal. verwachting. En daarna komt die positieve. We beginnen met de neutrale verwachting. U gebruikt paracetamol en u zegt van, nou, dat doet heel erg weinig. Dat kennen we, dat is een bekend probleem. Dan hebben we wel andere pijnstillers zoals ibuprofen of diclofenac, maar ja. Dat kan u proberen, maar of dat echt werkt als de paracetamol niks doet... dat is maar de vraag of dat wat gaat doen. Dus proberen kan u het wel, maar of u nou zegt dat moet hem worden... dat wordt hem, daar heb ik zo mijn twijfels over. Nou, dit is dus niet echt heel bemoedigend. Nee, dit zal zeker geen placebo-effect tot gevolg hebben. Nee, hoe gaat het effect van de pil als die er eenmaal in zit? Mijn veronderstelling is dat dit geen placebo-effect tot gevolg zal hebben. Dan nu positief. Ja, dan kom ik op... Uh, nou, zijn er mogelijkheden qua medicatie? Want in feite ben ik uitgepraat aan de mogelijkheden naast medicatie. Omdat u dat zelf ook al zo netjes doet. Ja. Uh, en uh, ja, dan denk ik... Ja, er zijn absoluut mogelijkheden qua medicatie. Eigenlijk is het meest logische medicijn middels ibuprofen. Zegt u dat iets? Ja, dat is een soort pijnstiller, dacht ik. Maar meer weet ik er eigenlijk ook niet van. Ja, ja, ja. het is een uh, pijnstiller waar de reclame... Die adverteert de mail, als pijnstiller, maar wat hij tevens doet. Het is een ontstekingsremmer. En wat hij met name met kracht doet. is die krampen tegengaan. En als u dat inderdaad gaat slikken. zodra u voelt dat u krampen gaat krijgen. dan remt het in feite die krampen. En dan haal je de oorzaak van die krampen weg. En dan. Uh, ja, veel mensen hebben hier veel baat bij. Doen het er goed op. Ja, dit klinkt heel positief. Hè? Ik krijg ja. meteen zin in zo'n pil. Ja, dat geeft vertrouwen. Dit geeft uh, uh, vertrouwen. Dit zijn hele simpele. handzame adviezen. Ja. die zo simpel zijn dat je je bijna afvraagt... waarom ze niet gewoon al, al lang worden toegepast... voordat er iemand onderzoek naar had gedaan. In de praktijk wordt er natuurlijk ook veel toegepast. Er zijn heel veel dokters die dit op een hele natuurlijke manier... Al, altijd gedaan hebben. En ik denk zelfs dat als je terugkijkt in de medische geschiedenis... dat dit ook de voornaamste reden is geweest... waarom een aantal jaren geleden mensen beter werden... toen er nog geen werkzame geneesmiddelen bestonden. U doet dit al sinds 1975. Is er veel veranderd in de spreekkamer? Want onze, onze samenleving is totaal anders. Hoe is dat terug te vinden in de spreekkamer? Ja, dat is duidelijk terug. Ik heb daar ook over gepubliceerd. Uh, ik, ik heb een onderzoek gedaan waarbij ik de communicatie... Van 15 jaar geleden in de spreekkamer vergeleken hebt met de communicatie van een jaar of drie geleden. En ik had daarbij twee uh, verwachtingen. Mijn eerste verwachting was dat patiënten in de spreekkamer veel mondiger geworden zouden zijn, actiever, meer vragen stellen. En mijn tweede verwachting was dat de artsen zakelijker, efficiënter en meer evidence-based zouden handelen. Dus meer gericht, op de, meer gericht zouden zijn op hun eigen richtlijnen. Um, tot mijn verrassing kwam de laatste. Verwachting kwam inderdaad uit. Artsen zijn inderdaad zakelijker, efficiënter, geven meer informatie, maar zijn minder empathisch. De eerste verwachting kwam helemaal niet uit. Patiënten blijken in de spreekkamer helemaal niet mondiger geworden te zijn. Er worden zelfs minder vragen gesteld dan 15 jaar geleden in de spreekkamer. We gaan naar een hele aparte tak van uh, sport. De antroposofie. Antroposofische artsen staan al heel lang een andere benadering van de patiënt voor... dan de gewone huisarts. Uh, ja, is die behandeling van hun gebaseerd op wetenschap, geloof, geluk of uh, wijsheid? En is er interesse bij deze artsen naar uw onderzoek, was hier de vraag. En moet je als patiënt ook antroposoof zijn om die behandeling goed te ondergaan? Onze verslaggever Gerda Bosman die vraagt het allemaal aan een huisarts... tevens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Arts de Madeleine Winkler. Nou, je zou kunnen zeggen dat de antroposofische geneeskunde... eigenlijk al 90 jaar is wat tegenwoordig... integrative medicine wordt genoemd. Dat wil zeggen dat wij um, werken vanuit de gewone protocollen en standaarden. Ik ben zelf huisarts. Ik werk aan de hand van de huisartsenstandaarden van de NAG... Maar kijk daarbij naar de patiënt in, um, ja, in, een, in een totaalblik. Het meest onderscheidende is denk ik dat we naast um, de gewone protocollen insteken op de individuele aanpak. Wat is dit voor mens? Waar staat hij nu in zijn leven? En dat kan betekenen dat drie mensen, alle drie met een longontsteking... alle drie een beetje andere therapie krijgen. Omdat dat bij deze mens past. Wat de, de antroposofische geneeskunde probeert te doen... is het zelfgenezend vermogen van mensen stimuleren... Dat gebeurt door het soort middelen die worden voorgeschreven... maar ook door de, door de bejegening, door mensen te stimuleren... om zelf het roer in hun leven uh, op te pakken, vast te houden. En um, dat, dat wordt ook gestimuleerd door de therapieën... die vanuit de antroposofische geneeskunde aangeboden worden. Moet je als je bij een antroposofische arts komt voor een behandeling... zelf ook uh, kennis hebben van de antroposofie om met effect behandeld te kunnen worden? Nee, dat hoeft helemaal niet. Als ik naar mijn eigen huisartsenpraktijk kijk... heb ik een aantal mensen die geïnteresseerd zijn in de antroposofie. Ik heb een aantal mensen die uh, graag naar een dokter gaan... die niet te veel uh, antibiotica voorschrijft, bijvoorbeeld. Um, maar ik heb ook de buurman die van niets weet. En dat hoeft ook helemaal niet. Aan mij is het om als ik iemand iets voorschrijf, hem zo duidelijk uit te leggen wat ik, wat ik aan hem zie. Uh, hoe hij op dit moment in zijn leven zit, zowel in zijn lichamelijke processen. als in zijn, uh, in zijn, in zijn, in zijn psyche en in zijn hele. Nou, op dit punt in zijn leven. Uh, dat is aan mij om dat goed uit te leggen. En uh, waardoor de patiënt ook uh, enthousiast wordt om middelen in te nemen, maar ook om, ther om therapieën te doen. Brust de antroposofische geneeskunde op geloof of op wetenschap? Op wetenschap er wordt ook uitgebreid onderzoek gedaan. We hebben bijvoorbeeld in Nederland ook aan een groot internationaal onderzoek meegedaan... waarbij mensen met oorontstekingen, uh, bijholteontstekingen antroposomisch behandeld werden. Er was een tweede lijn waar mensen homeopathisch behandeld werden. En er was een derde lijn waar mensen gewoon regulier behandeld werden. En die drie groepen zijn met elkaar vergeleken. Op dag 1, 7 en 28 werden die mensen opgebeld. Hoe gaat het met de klachten? Hoe is het met bijwerkingen? Wat heb je voor middel gehad? En daaruit kwam dat de mensen die antroposofisch behandeld werden... eigenlijk als snelste genezen waren. waar we zelf een beetje verbaasd over. Blij verbaasd natuurlijk. En ook nauwelijks bijwerking hadden. Nauwelijks antibiotica hadden gekregen. En de patiënten heel tevreden waren. Uit onderzoek van Josine Wensing blijkt dat de bejegening van patiënten... en de manier waarop medicatie bijvoorbeeld wordt aangeboden... van grote invloed is op het resultaat van een behandeling. Ik vroeg me af of u dit onderzoek eigenlijk kent? Ja, zeker. Daar zijn we natuurlijk heel enthousiast over. Omdat dat eigenlijk uh, ja, laat zien wat wij altijd al uh, dachten en gezegd hebben. Dus eigenlijk geeft dit voor u een, een gelijk in de manier waarop u met patiënten omgaat? Um, ja, gelijk, dat uh, klinkt zo bedweterig. Ik denk, uh, de, het roept meer het enthousiasme op van... Uh, ja, het wordt ook uh, op een andere manier zichtbaar. En zo zie je dat... antroposofische geneeskunde bestaat ongeveer zo'n 90 jaar. En je ziet dat er steeds meer onderzoek komt... wat uh, stukken van onze aanpak vanuit een heel andere kant zichtbaar maakt. En dat is, uh, daar word je blij van. Word je, dat stimuleert je enthousiasme nog. Ja. Vallen er ook wel eens behandelingen af omdat u zegt, nou, weet je, leuk bedacht, maar dit werkt niet. Jazeker. Um, er zijn middelen die, die, uh, ja, die ooit iemand wel bij een bepaalde situatie gebruikt heeft. En dat probeer je dan en dan zeg je, nou, dat doet het toch eigenlijk niet zo goed. Het is natuurlijk wel zo dat um, uh, het onderzoek van Josien Benting richt zich vooral op de arts-patiëntenrelatie. Maar er is natuurlijk ook een relatie die je als arts met het middel wat je voorschrijft hebt. En als je ergens uh, heel levend instaat, heel enthousiast over bent... omdat je het gevoel hebt, dit is gewoon een heel goed concept... ja, daar, daar gaat ook werking van uit. Dus het heeft ook te maken met uh, hoezeer uh, mensen enthousiast geworden zijn... voor een bepaalde aanpak. Hebben jullie als antroposofische artsen er last van dat mensen zeggen... ja, dat is geloof en geen wetenschap? Heeft u last van een, uh, van een vaag imago? Ik denk dat er, dat er zeker uh, mensen zijn die er een vaag beeld bij hebben. Het grappige is dat uh, als mensen bijvoorbeeld zich bij mijn praktijk melden omdat ze om de hoek wonen: van ja, wat weet ik ervan? En uh, is het niet vaag en zo? Nou, dan zeg ik: uh, The proof of the pudding is die eating it. En... Heel vaak gebeurt het dat als mensen daarna verhuizen en naar een andere stad gaan... dat ze tegen me zeggen, kun je mij het adres geven van de antroposofische arts in die stad... want het beviel me toch eigenlijk wel. Madeleine Winkler van de Vereniging van Anthroposofische Artsen in een bijdrage van Gerda Bosman. Josien Bensing, u wordt hier toch voor het karretje van de antroposofie gespannen. Was dat ooit uw bedoeling? Nee, absoluut niet. Um, ik, ik denk dat in dit interview wel helder wordt van wat de werkzaamheid is. Namelijk de arts gelooft in de werkzaamheid, de patiënt gelooft in de werkzaamheid... en dan gebeurt er iets in het lichaam van de patiënt waardoor hij minder klachten krijgt. Terwijl in alle wetenschappelijke literatuur staat dat die homeopathische druppels... werkelijk helemaal nada uithalen. Ik, mijn eigen, ik vind het moeilijk om daar heel stellig iets over te zeggen... maar mijn eigen hypothese is dat het ook niet zoveel uitmaakt... of het homeopathie is of antroposofie of, of wat dan ook. Uh, dat iedere vorm van alternatieve geneeswijze... Uh, kenmerkend heeft, is dat er veel meer tijd en aandacht voor patiënten zijn en dat zowel de arts zelf als de patiënt vaak een heilig geloof heeft in de werkzaamheid van de betreffende behandeling. En dan is het dus niet zo dat antroposofie wel of niet helpt, of homeopathie wel of niet helpt, maar dan is het de manier waarop de behandeling wordt toegediend, die deze effecten uh, tot stand kan brengen. Ja, je moet ze ook nageven. Uh, ze doen wel aan eurythmie en zoethout thee en uh, abstracte aquarellen. Het ja, maakt niet uit wat je doet, Maar mee. het zijn ergens ook nog wel gewoon artsen. Uiteraard zijn het artsen. Ze hebben een opleiding. Dat is te hopen, ja. Maar, maar mijn meestelling is dat het niet zozeer de therapie op zich is. Maar de manier waarop de therapie wordt toegediend... die vaak omgeven wordt bij de alternatieve genezers... dat moet je ze echt nageven... met veel meer tijd en aandacht... dan in de reguliere gezondheidszorg gebruikelijk is. En dat vinden heel veel patiënten erg prettig. En daar varen ze wel bij. Maken ziekenhuizen ons ziek? Kom je er uiteindelijk, uh, word je er zieker wanneer je er in eerste instantie heen gaat... dan, dan wanneer je nog gewoon thuis zat? Dat is natuurlijk een, heel ja, een ander, hele stellige vraag. Dat is ook een heel ander thema natuurlijk. Want ziekenhuizen maak je alleen al ziek. Omdat er vaak bacteriën en virussen ronden waren. Nou ja, dat dat, je dat, niet dat is één aspect. Maar zodra je binnenkomt, word je ook een patiënt. Wat, wat voor patiënten naar is... is het moment dat ze niet meer als mens bejegend worden... door arts of verpleegkundigen... maar als een verzameling zieke lichaamsdelen. Want dat werkt ja, dehumaniserend. en Een dehumaniseerde patiënt dat is niet goed voor zijn genezing. Maar veel van die artsen zijn in wezen ook een soort loodgieters natuurlijk. Gelukkig zijn er heel veel hele goede artsen... die ook het hart op de goede plaats hebben die het ook heel goed doen. Maar je ziet wel een tendens, overigens eerder door het systeem... dan door de attitude van de artsen... dat de neiging is in de gezondheidszorg... om alsmaar zakelijker en efficiënter te worden... en dit soort hele vanzelfsprekende menselijke waarden... een beetje uit het zicht te verliezen. U geeft trainingen in ziekenhuizen, u geeft advies aan ziekenhuizen... u ja, staat ook echt... Uh, op de barricade, wil ik nog net niet zeggen... Hoe reageren ze daarop, die artsen? Ik blijf wel een wetenschapper hoor. Dus ik probeer wel te vertellen wat er uit onderzoek komt. Ik probeer ook de grenzen daarvan te laten zien. Want het gevaar een beetje bij dit type onderzoek, is dat je verder springt dan je post ook lang is. En je moet, we moeten ook bescheiden blijven. We staan pas aan het begin van, van deze hele wetenschappelijke ontwikkeling. Maar het is wel een hele veelbelovende ontwikkeling. De belangrijkste reactie van, van Sepp, heel veel artsen die herkennen dit en die zeggen: van hierom ben ik eigenlijk arts geworden en ik was het bijna vergeten. Dus ik krijg heel veel hele positieve reacties. Maar er zit ook altijd, als ik een lezing geef in een ziekenhuis... ergens op de achterste rij een medisch specialist in een witte jas... die opstaat en dan roept, daar hebben wij geen tijd voor. En dat is natuurlijk een probleem in de huidige gezondheidszorg... die zo gedreven wordt door, door tijd, door efficiëntie. En daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Want uh, op het moment dat je een medische handeling verricht... dan word je daar apart voor betaald. Iedere medische handeling, daar hangt een prijskaartje aan. Maar het gewoon luisteren naar een patiënt... Daar hangt geen prijskaartje aan en dat krijgt dan meteen een symboolwaarde. Maar als ik, als ik uw uh, um, betoog goed heb begrepen, dan zal het uiteindelijk heel veel geld uitsparen... omdat mensen gewoon sneller beter worden en een sneller genezen patiënt scheelt weer kosten. Ook dat moet natuurlijk wel bewezen worden. Er zijn wel wat studies die die kant op gaan, maar ook daar mag nog wel wat meer onderzoek naar gebeuren. Maar dat is wel mijn verwachting, ja. Uh, ik zou dolgraag willen dat, dat met name zorgverzekeraars uh, het lef hebben... Om, uh, om hier ook onderzoek op te financieren. Want die, die evidence is wel nodig om ook artsen, maar ook verzekeraars zelf... te overtuigen van de werkelijke waarde van deze aanpak. Uh, een flink aantal Nederlanders is moe, zeker in deze ja. tijd van het jaar. Een, een, een flink aantal Nederlanders is depressief. Ja. Een flink aantal Nederlanders heeft klachten Pijn. die niet te achterhalen ja. zijn. Chronische ja. pijnen. Ja. Dit lijkt allemaal erop dat, dat mensen met een placebo in zekere zin... of dat die een soort omgekeerde placebo hebben. Dat, dat er een nocebo aan de hand is. Een, ja, dat... een niet te achterhalen klacht. Ja, dat klopt. We hebben net toevallig uh, afgelopen vrijdag... het eerste nationale communicatiecongres gehad in de Rehorst in Ede. En daar is dit thema ook uitvoerig besproken. Mensen... Uh, in de periode dat ze verkeren tussen het gevoel van... is het pluis of is het niet pluis, maakt een hele moeilijke periode door. De ene keer zijn ze bang dat ze iets ernstigs hebben. De andere keer zijn ze bang dat er helemaal niks aan de hand is... en dat ze als een aansteller gezien zullen worden. En dat maakt dat mensen uh, gaan aarzelen, gaan twijfelen. Niet weten of ze naar een dokter moeten gaan, of juist niet, juist niet of juist wel. En op het moment dat je dan in de gezondheidszorg komt, waar te technisch te technocratisch gehandeld wordt... en te weinig aandacht is voor het verhaal van de patiënt... dan heb je kans dat dat, dat dat leidt tot een heel langdurige situatie... van onhelderheid, zowel voor de arts als voor de patiënt. En daar hebben ze geen van beide baat bij. Moet er dan niet uiteindelijk een heel andere manier van kijken... Uh, naar de patiënten en de artsen en de ziekenhuizen komen? Is, is dat uiteindelijk niet waar het toe leidt? Ja, ik, ik denk een heel andere... Kijk, ik denk dat... Alle, alle mensen, bijna alle dokters die medicijnen gaan studeren, die gaan medicijnen studeren omdat ze vanuit een, een, een, vanuit een houding dat ze medemensen willen helpen. Wat je wel ziet is dat, en daar is ook veel onderzoek naar gedaan, is dat heel veel medestudenten die houding in de loop van een opleiding verliezen langzaamaan en dat tegen de tijd dat ze echt patiënten gaan zien... dat ze dan veel minder empathisch zijn... dan op het moment dat ze met de, met de opleiding begonnen. Dus het is niet zozeer dat de houding moet veranderen... maar datgene wat er in de kern aanwezig is... dat zou je veel meer moeten bekrachtigen. Dan, dan zou je ook uh, uiteindelijk iets aan die studie moeten veranderen. In essentie. Dus je, je moet al in de medicijnenstudie beginnen... en, en daar zeggen van... nou ja, jullie, jullie gaan wel leren hoe je die adertjes allemaal uh, repareert... maar jullie moeten ook leren hoe... Hoe je aardig bent. Ja, nou, er wordt ook nadrukkelijk wel aandacht aan besteed hoor, in medische opleidingen. Uh, maar het is belangrijk dat ook de rolmodellen in de ziekenhuizen dat die het gedrag voordoen. Dus dat niet op het moment dat een medisch student in een ziekenhuis komt... het gedrag wat hij geleerd is in de opleiding niet meer ziet in zijn omgeving. Want studenten hebben altijd de neiging om zich aan te passen aan de medische omgeving. Dus dat is erg belangrijk. En daarvoor is het belangrijk dat iedereen zich goed realiseert... wat de werkelijke waarde is van een humane bejegening. Een ziekenhuis, dan zeg je al oh, ziek en huis. Dan zou je het eigenlijk veel beter een health center kunnen noemen... wat je tegenwoordig ook wel ziet. Want dat klinkt al een stuk positiever. Ja, in de eerste lijn noemen we het ook zo, hè? gezondheidscentrum. Een gezondheidscentrum. Ja, ja. Zijn, zijn dat het soort veranderingen waar ik aan moet denken? Een uh, beetje mooie kunst aan de muur, dat zie je ook steeds vaker. Nou, wat, wat, wat plantjes op de kamers. Nou, misschien moet het wel wat minder soft. Uh, jaren geleden heeft de commissie Biesheuvel ooit gepleit... voor het zogeheten kijk- en luistergeld... Als onderdeel van het honorarium van medisch specialisten. En dat is toen niet doorgegaan. Maar ik denk nog steeds dat dat een hele goede oplossing zou zijn. Want datgene wat betaald wordt in harde pecunia, dat wordt belangrijk gevonden. Dat telt mee. Dus die symboolwaarde, die zou het praten met patiënten, het luisteren naar patiënten moeten krijgen in mijn optie. U staat nog aan, de, aan het begin van het onderzoek. Wat ja. is de volgende stap? En wat wij nu gaan doen, we hebben net een, een protocol bij de Medische commissie liggen... en die heeft het bijna goedgekeurd, we moeten nog wat kleine vragen beantwoorden... waarin we diezelfde videofilmpjes, waar we nu gekeken hebben naar subjectieve uitkomstmaten... en naar een paar oppervlakkige fysiologische maten... gaan we aan patiënten voor, uh, laten zien op het moment dat ze in een PET-scanner liggen. Dus dan kunnen we zien of mensen die verschillende soorten communicatie zien, observeren... of die ook in hun hersenen op andere plaatsen dezelfde activiteit... Helpen op dezelfde plaats andere activiteit vertonen. En dat is natuurlijk de proof-of-principle-studie. Want dan, daarmee kun je de echte link leggen tussen communicatie aan de ene kant... en de neurobiologische proces aan de andere kant. Dus daar kijk ik zeer naar uit. Dat gaan we in de loop van 2012 doen. En dan kom ik nog wel een keer terug om te vertellen over de resultaten. Als het echt zo is dat, dat dit soort uh, softe factoren, je, je verwachting dat het effect heeft op je genezen. Heb je dan, kan ook een aanleg hebben om ziek te zijn? Is dan ook uiteindelijk een karakterkwestie voor een deel? Ja, ik wil nog, toch nog een keer benadrukken... dat een verwachting niet iets softs is. Een verwachting is een hele evolutionaire sterke kracht. Het bereidt namelijk het lichaam voor op wat komen gaat. En dat kan zijn vluchten of vechten. Het kan zijn ontspannen. Een verwachting maakt dat het lichaam het signaal krijgt... ik moet iets doen, er komt iets aan en daar moet ik me op prepareren. Dat is verre van soft, eerlijk gezegd. Maar is het aangeboren... Is het aangeboren? Je hebt sombra's oh, en je hebt optimisten. Dat weet ik niet. Er is ook weinig onderzoek naar gedaan. Daar durf ik eigenlijk niks verstandigs over te zeggen. Je weet wel dat er verschillen zijn tussen mensen... in de mate waarin ze gevoelig zijn voor placebo-effecten. Maar wat er nou precies de factoren in zijn die daarop van invloed zijn... dat is nog niet veel over bekend. Hele angstige patiënten zijn minder gevoelig voor placebo-effecten... dan de gemiddelde patiënt. Dat is het enige wat ik daarover kan zeggen. Woensdagavond, meer over dit onderwerp in Labyrinth Televisie. Dat is dan uh, woensdagavond op Nederland 2. Dank Josie Bensink, directeur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek... van de Gezondheidszorg en Hoogleraar Klinische Psychologie... en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Dit was Labyrinth Radio voor deze week. Volgende week zijn we weer. dezelfde tijd, dezelfde zender tussen 8 en 9 op Radio 1. Straks op deze zender het Nieuws en daarna Holland Dok Radio. Dank voor het luisteren en nog een hele fijne avond.